Van de bloemstraat stonden een paar jongens muziek te maken. Met plakband gerepareerde bas, een klarinet, een mandoline, een trommeltje en een zanger. De laatste zong levensliederen, waaronder een lied met het steeds weer terugkerende refrein: 1, 2, 3, 4. De Duitsers zijn weer hier. Om hen heen vormde zich een dichte drom, waardoor de doorstroming werd afgekneld. Auto's die uit de zijstraten door de menigte heen probeerden te komen, moesten het opgeven green stond met een verlegen glimlach te luisteren. Je geeft die jongens toch wel wat? Want ze had geen hoge dunk van zijn vergevigheid. Hij gooide een gulden in de vioolpist en liep door. Ze kwam wat onwillig achter hem aan. Waarom wil je nou weer verder? Dat wist hij ook niet. De menigte maakte hem rusteloos en hij wilde altijd verder. Op de Rozengracht was het trottoir half opgebroken. Er lagen rioolbuizen en er stonden graafmachines... De menigte perste zich tussen de buizen en de stents door. Een deel stak over naar de rijweg waar een langzame stoep trams, bussen en auto's voortschoof. Hij raakte geïrriteerd. Hij ging in de gleuf langs de rijweg lopen in het zand. Dat irriteerde haar weer. Ze bleef in de voortschuivende de menigte staan en riep boos dat hij terug moest komen. In het lawaai en de schallende muziek gingen haar woorden half verloren. Het was een dwaas gezicht, zoals ze daar boos Kom tussen hier. al die onverstoerbaar voortduwende mensen stond te roepen. Kom hier! Hij negeerde het bevel en bleef rustig in het zand lopen, enigszins bevrijd nu hij de mensen kwijt was. Voortlopend liet hij haar langzaam achter zich, als op een lopende band. Voorbij een graafmachine, naast voor een verdovende lawaai van popgroep, met manshoge versterkers, wachtte hij op haar... Ze kwam met een boos gezicht aanschuiven in de menigte, maar toen ze weer bij hem was, leek het of ze met de massa ook haar boosheid kwijt was. Ze staken tussen het voortploegende verkeer door de Roosgracht over de Hazenstraat in. Hoewel het daar minstens zo druk was, was de drukte niet irritant. Er was geen verkeer, het was een compacte, tussen de tafeltjes en kraampjes doordringende menigte, tot ze op de hoek van de Elandsgracht overwacht vast kwamen te zitten grote menigte perste zich de straat in, terwijl men van achter hen onweerstaanbaar opdrong. Ze zaten muurvast. Een klein negenkind dreigde in haar kaartje onder de voeten te worden gelopen en werd met kaartje en al houdend boven de menigte uitgetild en doorgegeven naar de stille strook langs de gevels waar de verkopers het gedrang rustig stonden aan te zien. Verkopen deden ze niets, maar zolang de menigte geen amok maakte, waren ze wel in een onaantastbare positie. Een kwartier lang werd het goedmoedig wat geperst en geduwd... ...waarna ze plotseling doorbraken. Bevrijd stonden ze dus op de drukke Elandsgracht. Maar toen ze verder drentelden, ...hebte dat gevoel van euforie langzaam weer weg. Er begon genoeg van mensen te krijgen. Ze liepen de gracht langs, wat sneller nu... ...omdat de menigte daar enigszins was uitgedund. Op de vensterbank van een café zat Piet van Dijk... De directeur van de boerenhuisklub in een groen vechtjek met naast zich een punkmeisje. Dag Piet. Dag Maarten. Wie is dat? De directeur en het lid van het dagelijkse bestuur dat erop moest toezien dat hij zijn functie naar behoren vervulde groeten elkaar. Door de Marnikstraat aan de overkant van het water trok eenzelfde menigte verspreid over de hele breedte van de rijweg met hen op naar het Leidse Plein. Ze draaiden de Leidse kader op en bereikten het stampvolle terras van Amerikaan, bezet door een ordeloze troep gezeten lieden tussen voorbijtrekkende mensen en spelende muzikanten die uitgesloten om daar een plaats te vinden. Hij wilde ook helemaal geen plaats meer hebben en bovendien bevielen de gezichten van de mensen die daar zaten niet. Voor de schouwburg stond een meisje dat zich verkleed had als Beatrix, de menigte vanaf een klein podium toe te spreken naast een... ...zorgelijke man met een gebogen rug en een donker pak. Ze bleven staan. In het oorverdovende lawaai waren haar woorden moeilijk te verstaan. Toen ze was uitgesproken pakte ze een trombone en speelde vals het Wilhelmus... ...waarna ze met een oranje emmer rondging met het opschrift... ...Voor moeder. Aan het begin van de Leidse straat zaten ze opnieuw vast... ...maar daar was de menigte grimmiger... ...of zijn incursieringsvermogen was afgenomen. Er werd agressief geduwd en geschreeuwd. Een groepje ongure jongens baanden zich een weg met hun vuisten. Ze probeerden in de tegengestelde stroom terug te komen... wat pas na een minuut of tien lukte. Toen ze met een omweg opnieuw in de Nijsselstraat kwamen... was de menigte weer tot rust gekomen... en na het spui werd ze zelfs wat dunner. Ze liepen op het brede trottoir onder de lichtgroene bomen... een beetje verdoofd. Moe van het drentelen... Zat van de mensen. De hemel was met grijze wolken dichtgetrokken. Het begon te regenen. Grote druppels. Maar dat viel meteen weer op. Voor het opengeschoven raam op de eerste verdieping van een kraakpand... ...stond een troep in het zwart geklede jongens en meisjes... ...rond een geweldige geluidbox... ...die harde muziek over de voorburgwal braakte. Ze bogen zich voorover... ...maakten bewegingen met hun lijven en schreeuwden... ...dat zijn weerzin wekte toen ze met het glas bier bij Scheltema zaten, wekte bijna iedereen die langskwam zijn weerzin. Bijna alle mensen hebben rot koppen. Ze sprak dat niet tegen. Voor het voormalige gebouw van het handelsblad hingen in zwart geklede jongens en meisjes rond. De jongens met kaalgeschoren hoofden. Ze verveelden zich ostentatief. Het viel hem op dat niemand in de menigte oranje droeg. Vroeger zag je op zo'n dag vooral verkopers van strikjes. Ook dat was voorbij. Hij had het gevoel dat ze het einde der tijden naderden. Wat kom jij doen? Ik heb hoofdpijn. Terwijl het onze trouwdag is. Zie je wel dat het altijd verpest wordt? Het wordt niet verpest. Vanmiddag is het over. Dus je gaat niet naar Vredeburg. Ik ga wel naar Vredeburg. Dan kan ik niet wegblijven. Maar gaan we niet eten? Dan bel ja. ik af. We gaan wel eten. Vanavond is het over. Ik denk er niet over. Als je naar Vredeburg gaat, bel ik af. Laat mij dan maar beslissen. Laat hem me met rust. Ik ben triest. Zo'n dag gaat altijd mis. Dat zul je zien. Ik ga liever niet meer eten. Ik bel liever af. <klaar> In het licht van de lente liepen ze naar Toucourt, waar men de tafel meteen achter de deur voor hen gereserveerd had. Het was zo vol dat een uur later twee jongens bij hen werden plaats. In het lawaai van de pratende stemmen kwam hun gesprek met fluiteld door. De, de jongen schuin tegenover hem was verliefd op een marie die naast hem op een Lisbeth. maar van geen van de bed de liefde geheel beantwoord, waarvoor ze zich van tijd tot tijd troosten met anderen. Over de problemen die dat gaf, ging het gesprek op die serieuze, wat trage toon die om een moderne, beschaafde mensen mode was geworden. Dat was ook een belangwekkend, maar er onvrij en ook de hier irritant. Bovendien was het eten wel erg eenzijdig, de hoeveelheid groot en de wijn matig. Dat hij steeds tijd de behoefte voelde weg te wezen. Hij keek naar Nicoline. Dat een lief, zachtmoedig, dat verbaasd gezicht. ...zoals ze dat soms kon hebben. Hij zag dat ze zich naast die jongens niet op haar gemak voelden... ...en hij deed dat aan de doen. Vanavond zouden ze geen ruzie krijgen. Ook al waren ze niet helemaal tevreden... ...toen ze om elf uur weer op straat stonden... ...en dat aanmechtig, heel langzaam... ...in de stille avond weer naar huis toe. Oh, meneer koning, weet u misschien waar hier de koffie ligt? Dag meneer de Rok, u bent vroeg. Vindt u? Volgens mij zit die koffie in dat kastje. En u weet niet waar de sleutel is? In de la van Wichbold, probeert u het? Ja, dat is hem. En weet u nou ook nog hoe die machine werkt? Nee, maar direct komt goud, die weet het wel. Ik heb alleen nou al wel zin in koffie. U bent er anders toch alleen op donderdag? Ja, maar ik werk hier nu. Sinds wanneer? Sinds vandaag. Heeft meneer Balk het niet verteld? Voorgoed? Dat is wel de bedoeling. In plaats van je Babelij? Ja. Welkom dan. En geluk gewenst. Tenminste. Dank u. Dan hoef ik zeker niet op goud te wachten? Nee, dat doe ik wel. Wist jij dat de rook hier is aangesteld? Nee, dat wist ik niet. Dat had jij toch wel mogen weten. Nee, vind je niet? Ik weet het nu. Ja, nou die ris. Zo kan ik het ook. Dag, Maarten. Dag, Alt. Wist jij dat de rook hier is aangesteld? Ik heb zoiets gehoord van Pandé. dacht dat jij het wel wist. Hoe zou ik dat weten? Dat zal wel zijn omdat het hoofdbureau meer greep op het bureau wil hebben. Net als toen met Bavelaar. Met Bavelaar? Die hebben ze toen toch ook tegen de zin van Beert aangesteld? Heb je zelf nog gezegd in je praatje? Een soort waakhond. Dat denk ik. Het is niet onmogelijk. Nou, reken maar. Wat doen we met die reactie van Luzak op jouw lezing over het geschiedenis van het vak... in het laatste nummer van het bulletin? Die sturen we rond en dan plaatsen we het. Ja? Ja, natuurlijk waarom niet. Ik zal hem wel van repliek dienen. Maar het is nodig dat iedereen daar kennis van neemt. Ik vind van wel. Er zijn vast wat mensen zijn die het met hem eens zijn... En bovendien het recht om te reageren. Ik denk dat hij er niet op rekent. In essentie is het dezelfde reactie als toen in Enkhuizen. Alleen nog iets onaangenamer. Ik heb er geen moeite mee. Mm. Binnenkort moeten we beslissen over zijn een subsidieaanvraag. Wordt dat eigenlijk wat? Weet ik niet. Er zijn een paar verdomd goede bij. Maar ik zal mijn best doen. Linksom. Ah, Maarten. Ik had je juist willen ah. spreken. Hebt u een kop koffie, meneer Goud? Ja. Dank u. Ja, ik heb op het ogenblik geen bonnetje. Rie veld heeft me haar artikel laten lezen... en ik vind het heel goed. Naar mijn mening mogen we dit niet missen. Ik heb haar het ook gezegd. Een plezier. <coughs> hm? En ze heeft het ook aan Freek laten lezen. Die heeft hetzelfde oordeel. We zijn allebei van mening dat we dit beslist moeten plaatsen... en zo mogelijk al in het volgende nummer. Ik zal het toch eerst moeten lezen. Ik zie eigenlijk niet in waarom het nodig is als twee leden van de redactie er al volledig achter staan. Als we nog langer wachten, lopen we het risico dat ze dan een ander tijdschrift aanbiedt. Dat lopen we niet, want daarvoor zou ik het eerst toestemming moeten vragen. En als ze we niet weigert om het jou te laten lezen, voor ze de verzekering heeft dat het wordt geplaatst? Dan wordt het niet geplaatst. Dan zou ik eerst nog maar eens even goed over nadenken. We hoeven niet over na te denken. Ik plaats geen stukken die ik niet gelezen heb. Zie ik zie trouwens niet in waarom ze mij dat stuk niet zo laten lezen. Omdat ze slechte ervaringen met je heeft. Ze vertrouwt je niet. Daar moet ze dan maar heel stappen. Zeg maar tegen haar dat ik het eerst moet lezen... en dat we daarna zullen... beslissen. <middels> Atto, jij dat Rie haar artikel afheeft? Ze heeft me laten lezen, maar ik mocht het niet aan jou vertellen. hè? Wat vond je ervan? Ik heb hem een kritiek gegeven. Ik vind het zo niet goed. Ze heeft het nu aan Mark en Freek laten lezen en die vinden het wel goed. Hm. Weet je ook waarom ze het niet aan mij willen laten lezen? Ik denk omdat ze bang voor je is. Daar zal ze dan toch overheen moeten stappen. Het is natuurlijk uitgesloten dat we een artikel publiceren dat ik niet eerst gelezen heb. Dat heb ik ook gezegd, maar ze hoopt dat je je laat me praten. Dat doe ik dus niet.